Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Top chemiepak opnieuw aangehouden. Oud-premier Taxin wil terug naar Thailand. En datingsite pepper.nl gehackt. Drie topmensen van chemiepak in Moerdijk zijn opnieuw aangehouden... nu op verdenking van brandstichting. Uit verhoren is gebleken dat er vermoedelijk zo roekeloos is gehandeld... dat er sprake kan zijn van opzettelijke brandstichting, zegt het OM... De directeur en drie medewerkers van het bedrijf werden dinsdagochtend van hun bed gelicht. Omdat ze worden verdacht van het illegaal bewerken en opslaan van gevaarlijke stoffen. Op het bedrijfsterrein van Chemiepak woedde op 5 januari een grote brand. De vier zouden dit weekend voorlopig vrijkomen. Maar tijdens het verhoor ontstond de nieuwe verdenking. Op grond daarvan besloot justitie de directeur en twee medewerkers om nieuw aan te houden. In de jachthaven van IJmuiden zijn vanochtend 30 buisjes gevonden met calciumcarbide. De ampullen zaten nog in de schuimrubberen verpakking. De brandweer heeft alles meegenomen. Woensdagavond en donderdag werden dezelfde soort ampullen gevonden... op de stranden van Egmond aan Zee, Wijk aan Zee, Velzen Noord en Zandvoort. Calciumcarbide is een stof die onder meer wordt gebruikt om te kijken hoe vochtig beton is... en kan gevaarlijk zijn als het met water in aanraking komt. Er kan een brandbaar gas ontstaan.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 Zijn achterban eiste vorig jaar tijdens maandenlange protesten het aftreden van Abizid... omdat hij onrechtmatig aan de macht zou zijn gekomen. En ook vinden veel Thaï dat Abizid te weinig heeft gedaan voor de armen. Bij de voor Thaïse begrippen ongekend heftige volksprotesten vielen ruim 90 doden. Het Syrische leger heeft tanks samengetrokken bij de toegangswegen naar de stad Hama... waar de inwoners vrijdag massaal de straat op gingen om te demonstreren tegen president Assad...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 Het Rotterdams Philharmonisch Orkest zou vandaag op Schiphol terugkeren... na een tournee door Zuid-Amerika. De vulkaan in Chili barstte op 4 juni uit. En sindsdien drijft er een grote aswolk boven het Zuid-Amerikaanse continent. Dan nog het weer in het zuidwesten zonnig. In het noordoosten bewolkt. Een kans op wat regen. Morgen opnieuw bewolking in het noordoosten. En in de rest van het land is het zonnig. Het wordt zo'n 20 graden.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 Met iedereen op het parcours dus langzamerhand ook de vraag... wie gaat eigenlijk de gele trui aantrekken vanavond, ook? Dat durf ik nog niet helemaal te zeggen. Het is in ieder geval zeker dat Philippe Gilbert hem vandaag gaat kwijtraken. Want zojuist komt Omega Pharma Lotto, de proef van Gilbert... door dat eerste meetpunt heen op 9 kilometer. En daar hebben ze gewoon een achterstand van 25 minuten ruim. Op Sky. En uh, dat betekent gewoon dat ze... Dus in ieder geval die... Uh, ja, ik zeg minuten. Maar het moet natuurlijk seconden zijn. 25 seconden ruim. En dat betekent gewoon dat uh, Gilbert die gele trui gaat uh, verspelen. Want Gilbert heeft drie seconden voorsprong op Evans in het algemeen klassement. En zes seconden voorsprong op een hele rits renners. Waarvan op dit moment de voornaamste uitdager Tor Hushoff lijkt te zijn. Want hij kwam als eerste over de streep van zijn ploeg. Garmin Cervelo tot nu toe de snelste ploeg uh, in het uh, eindklassement. In het tussenklassement. Moet ik zeggen, want we krijgen nog een paar aardige ploegen. We wachten nu af op team Leopard. Die komen nu aan op de finish. En ik ben benieuwd of er nog iets gaat gebeuren hier. Of zij hier in ieder geval binnen gaan komen in een snellere tijd dan Garmin. Er wordt nog een sprintje uitgetrokken. Kantje Lara mag in ieder geval als eerste over de streep komen. Hij is de motor van de ploeg, maar ze gaan niet sneller rijden hoor. Nee hoor, ze gaan niet sneller rijden. Ze gaan langzamer rijden dan Garmin. De derde tijd voorlopig voor Leopard Trek 5. Vijf seconden achter de snelste tijd tot nu toe van Garmin. Dus gaan we weer even naar het hockey, de Champions Trophy in Amsterdam Einde eerste helft Gerard. Nou nog niet, nog 3,5 minuut. Maar wel einde misschien van het Nederlands elftal van de hoop op een gouden medaille. Want het is zojuist 0-2 geworden in een eerste helft waarin Nederland moeite had om de combinaties te maken. Moeite had om het doel van Argentinië te benaderen om dat te vinden. Luciana Maar zij scoorde de tweede treffer. Het was een strafkorner. De tweede voor Argentinië werd in eerste instantie gestopt door Sombroek, de kiepster van Nederland. De sprongenbal kwam bij Eimar, Die tikte hem er heel simpel in. En Nederland staat achter, op weg naar de rust. Ik zei het nog drie een halve minuut, Nederland staat achter met 0-2. Gaan we tennissen op Wimmelden. Nadal stond op het punt om die derde set naar zich toe te trekken voor het nieuws, Marcella. Ja, dat heeft hij gedaan hoor. De derde set met 6-1 naar Rafael Nadal. Djokovic leidt nog wel met 2-1 in set. De eerste game van de vierde set is gespeeld. Djokovic serveerde daar, moest een breakpoint wegwerken. Dus het was een cruciale game. Maar Djokovic won die service en leidt nu met 1-0 als Nadal serveert. Oh la la! <laughs> En de coconuts. Uh, Gerard is druk bij jou. Het wordt, het wordt nog veel erger. 0-2 was het. 0-3 is het nu. Uit een uh, strafcorner kwam de bal uiteindelijk weer terecht bij Luciana Eymar. Zij speelde de bal in de cirkel. Ja, En wie dat precies gescoord heeft, dat zal wel eens uh, die uh, Garcia kunnen zijn geweest. Of Rebecca. Een van die twee heeft gescoord. Het is 0-3 in uh, het voordeel van uh, Argentinië natuurlijk. 0-3. You don't have to hear that. Dit riool Geranje zit dus steeds doorheen. Ja, het is een chaotisch slot van de eerste helft. Nederland toch eigenlijk wel grotendeels weggespeeld. 0-3 was het, ik meldde het al. Niet Rebecca, niet Garcia, maar Scroga die scoorde voor Argentinië. En zojuist, dat was het gejuich. Op de achtergrond het volle Wagenerstadion. Ik denk dat er 7.500, 8000 mensen hier zitten en zij willen oranje naar voren schreven. Zij willen oranje hier kampioen zien worden. 1-3 is het geworden. Daarom waren ze allemaal zo blij. Maatje Pauwen scoorde de tweede strafcorner voor Nederland twee doelpunten verschil. Het kan natuurlijk, maar Nederland heeft in de eerste helft niet echt overtuigend gespeeld. Maar dat was in de eerdere wedstrijd hier ook, die Nederland uiteindelijk met 2-1 won in de voorrondepool. 2-1 won Nederland toen met name op basis van een uitstekende tweede helft. Nou, laten we daar maar op hopen. Laten we maar hopen dat Max Kaldas in de rust het allemaal weer een beetje bij elkaar kan krijgen. En dat hij de ploeg in de tweede helft in ieder geval wat beter, wat beter kan laten combineren. Wat beter kan laten spelen. Wat gemotiveerder kan laten spelen. Dat heeft Nederland nodig. De ruststand is S slecht voor Nederland. 1 voor Nederland, 3 voor Argentinië. Uh, van sport naar sport, maar het is Radio Tour, uh, Rio, Dus vertel ons eens even, want de laatste ploegen gaan zo direct finishen, hè? Altijd mooi hè, dat uh, sport op sport. Maar uh, BMC zou misschien wel eens voor de grootste verrassing hier kunnen zorgen. Cadel Evans op weg in zijn groene trui in de richting van de finish. Met zijn uh, ploegmaat en dan moet hij zo meteen uh, binnenkomen hier. Evans die met BMC zes seconden achterstand had op uh, Team Garmin na 16,5 kilometer. Hij is de enige die dichterbij staat, uh, dichter bij Philippe Gilbert dan die zes seconden waarop eigenlijk alle concurrenten staan. Cadel Evans staat namelijk op drie seconden na die ...etappe van gisteren. Dus is het afwachten wat hij hier doet. Natuurlijk komt hij zo meteen als eerste van zijn ploeg over de streep. Op dit moment in de laatste 300 meter van deze etappe. Er zal echt niemand het in zijn hoofd halen om hem voorbij te rijden. Hoewel, het doet er eigenlijk ook niet toe. Want als ze toch gelijk over de streep komen, blijft hij natuurlijk die marge van 3 seconden houden. 24, 48 is de snelste tijd tot nu toe. De tijd van Team Garmin. Dat betekent dat Torhuis of spekkoper zou zijn. En hier komt BMC aan. 45, 46, 47, aan. 48, ze halen het niet. Maar zijn het drie seconden? Nee, het zijn vier seconden. Vier en een halve seconden. Heeft de Kadel uh, Evans uh, achterstand op Garmin. Op door Huzoft. En dat betekent dus gewoon dat Huushoft Garmin voorbij. Of dat Huushoft Evans voorbij gaat in het algemeen klassement. Het scheelt één seconde. Na nou, anderhalve seconde iets meer. Maar uiteindelijk is Huushoft toch uh, de spekkoper na deze etappe. Maar goed, we hebben nog in ieder geval een ploeg uh, te gaan. Want we weten in elk geval ook nog dat uh, de ploeg van Omega Pharma Lotto op dit moment nog op de baan is. Die rijden nog steeds met die gele trui daar rond, maar dat marcheert het niet goed mee. Dat weten we ook. Omega Pharma Lotto na 16,5 kilometer, maar de dertiende tijd, 35 seconden achterstand. Dat betekent dus dat Philippe Gilbert zijn gele trui gaat verliezen. En dat gaat hij dan verliezen aan uh, Thor Husshoff, want dat is de leidende man in de ploeg bij Garmin. Hij had 6 seconden achterstand en uh, ...pakt die achterstand in ieder geval dik terug. Nou, dat uh, hebben we dan in ieder geval gemeld. We weten dus wie de nieuwe gele trui truidrager gaat worden... ...terwijl er nog één ploeg uh, op de weg rijdt. We weten ook dat Quickstep inmiddels al lang binnen is. Dan zullen u denken, ja, waarom, hoezo, wat maakt dat nou uit? Maar Quickstep rijden gewoon twee Nederlanders. Eén van die Nederlanders, Ardy Engels, moest er al vroeg af. De andere Nederlander die kwam mee met de ploeggenoten over de finish. En die man heet Nicky Terpstra. Steven Dalenboud, praat met hem. Dan gaat hij een beetje... Meneer Defse? Ja, Ik ben wel kapot. Mijn hele lichaam zit vol zuur. Ja, ploegentijd. Het is uh, kapot gaan, kapot gaan. En nog een keer kapot gaan. En dan uh, je hele lichaam vol zuur. Maar na afloop, met dat soort gevoel, stapte jij uh, die bus in? Ja, ja, we hebben alles gegeven. Het rijden, ja, relatief goed. Ik ben, uh, ja, ik ben tevreden, we zijn geen uh, specialistenteam hierop en toch hebben we een goede tijd neergezet. Dus ik uh, ben tevreden, alleen uh, ik, ik moet eerst toch even bijkomen. Kun je daar ook wat over je, over je eigen vorm uit afleiden, deze 23 kilometer? Ja, ja. het ging goed. Het ging niet uh, optimaal. Ik ben nog een beetje verkouden, dus ik voelde het me, dat ik mijn longen niet 100% kon, uh, kon benutten, maar... Uh, ja, het ging op zich goed. Ja, het doet altijd pijn of je nou goed bent of niet. Uh, als je de sterkste of de zwakste van de ploeg bent... Je ben, de sterkste doet een langere beurt en uh, de zwakkere doet een kortere beurt. Dus iedereen ging kapot. en Ik heb uh, goede beurten kunnen doen en daar ben ik zeker tevreden over. Nou was je na nou vorige week al aan de ene kant van je lichaam geschaafd uh, en gisteren viel je weer? Ja, precies aan de andere kant. Dus ik, heb, uh, ik ben helemaal symmetrisch geschaafd nu. Maar hoe ernstig is dat... Het valt uh, reuze mee. Het uh, belemmert mijn fietsen niet. Het is, uh, het is vervelend, maar uh, ja, ik, uh, als ik me zag hoe mijn fiets eruit zag... Uh, mag ik eigenlijk wel uh, ja, van geluk spreken dat ik zo weinig heb. Want die was echt helemaal kapot. Naar welke dag kijk jij in de nabije toekomst het meest uit? Uh, een beetje het einde van de eerste week. Uh, er zitten hele zware mooie etappes tussen voor mij... om een uh, open kinderontstapping te kunnen zitten. Nicky Terpstra zei dat wij gaan snel naar Wimmelden. Marcella Mesker, vierde set, gewoon op service. Nou, het begint echt een bizarre wedstrijd te worden. Want uh, Novak Djokovic kwam 2-0 voor... aan het begin van die vierde set, brak de service van Nadal... Ja, wat gebeurt er de game daarna? Hij krijgt een breakpoint tegen. En dan een onwaarschijnlijk gek moment. Een geblokkeerde return van Nadal op de service van Djokovic bij breakpoint. En die bal, die floept, die kust het net. En die rolt er in één keer over Eén centimeter achter het net. Breek Djokovic. Ja, en dan gaat het weer op service gelijk. Maar het is natuurlijk een gekke wedstrijd. Eerste set, hoog niveau. 6-4 voor Djokovic. En dan tweede set, Nadal helemaal weg. Aangeslagen, angstig, veel fouten maken. Djokovic met de perfecte wedstrijd. Wint de tweede set 6-1. Dan staat hij twee sets tegen 0. En dan moet je helemaal teruggaan naar 1927. Want toen was het voor het laatst dat de Wimbledon-winnaar van twee sets tegen 0 achterstand terugkwam. Dat waren twee musketiers. Henri Cochet tegen Jean Borotra. Voor de liefhebbers. Maar goed, Nadal wint dan die derde set met 6-1. Djokovic verslapt daar, lijkt of hij het een beetje rustiger aan deed. Werd niet boos. Brak geen racket zoals in de derde ronde tegen Bagdadis. Ja, en dan wordt het 2-1 in sets. Begint Djokovic weer goed te spelen. Komt 2-0 voor. En dan komt Nadal weer terug. 2-1, Nu 40-0. Kijken of hij 2-2 kan maken. Daar komt de service van Nadal. Linkshandig. Maar die is net uit. Djokovic die toch met wat regelmaat nu naar zijn spelersbox kijkt. Toch een beetje naar de coach van wat moet ik? Ik ben het ineens kwijt. 40-0. Tweede service. Goede return Djokovic. Voorhand Nadal. Voorhand Djokovic. De crosscourt. En daar wil Nadal scoren. Maar dat lukt niet. Het wordt 40-15. Maar hij heeft nog uh, genoeg punten om het uh, twee gelijk te maken. Dus ja, nog altijd 2-1 in sets voor Novak Djokovic. Maar wat dit gaat worden, we gaan het zien. Wij praten verder met Aard Vierouten. Niet over tennis, hoor Aard, wees gerust. Wij gaan het gewoon Lekker. over het uh, wielrennen hebben, over de, de ploegentijdrit. Uh, terwijl Gilbert, uh, maar dat weten wij we de tussentijden wel, die gele trui aan het verliezen is. Secondenspel en uh, uh, de wereldkampioen, hè? Ja, de wereldkampioen die reeft vandaag in de bolletjes -trui. en morgen ja. gaat hij het gele truitje aantrekken. Dus die doet alle, alle truien aan. Hij uh, maakt een uh, rondje langs de velden. Maar uh, een seconde gaat hij uh, hem overnemen. Het is echt een seconde spel uh, geworden. Ze kunnen eigenlijk wel stellen dat deze ploegentijdrit... niet echt van beslissende invloed zoals we in het verleden wel eens hebben gezien... dat een ploegentijdrit meteen een gat sloeg. Daarvoor was hij ook gewoon tekort. Dat is zeker tekort, maar het kan toch wel weer bepalend zijn. Als we kijken wat, uh, wat, wat uh, Slek... Andy slek in dit geval uh, wint op de uh, Contendoor vandaag weer. Ja. 24 seconden. Uh, staat nu 1 minuut en 37 seconden voor op Contendoor. En hij verloor vorig jaar de Tour met 39 seconden. Dus ja, ja, het zijn maar kleine getalletjes, kleine verschillen. Maar we hebben vorig jaar gezien hoe belangrijk die zijn. Oh, die en dat ik, je dus ja. ook de Tour kan verliezen met een, een klein verschil. Het zijn flinke prikjes. Even over die slekjes gesproken. Wij keken naar die uh, Leopard ploeg. Die hebben nooit van voren gereden of in het begin nog wel? Nou, ik geloof vier kilometer. En daarna zijn ze in het laatste wiel gaan zitten. Eerst Frank Slek en later schoof Andy bij hem. En dat kan ook een bewuste tactiek geweest zijn hoor. Dat die jongens gewoon het tempo niet hoog kunnen houden. En daardoor in het laatste wiel gaan zitten. En, en laten op, zorgen dat die motor voor hen, samen met de, de Kanselara, dat die gewoon echt gas kan blijven geven. De brommen van kanselaar. We gaan praten daar zo over verder. Want we gaan eerst even weer naar Frankrijk. Want zo'n gele trui is mooi, maar soms mag je maar een dag aanhouden, Rio. Ja, maar toch, hè, dat hoor je dan wel weer van Aard net. Als er iemand een dag een gele trui heeft, dan is dat hartstikke mooi. Hij vertelde dat toen over McEwen. En Philippe Gilbert zal er toch met veel plezier aan terugdenken, hoor, aan die dag dat hij in het geel reed. Hier komt hij op de finish af. We zijn inmiddels boven de 25 minuten. We weten dat 25 rond de tijd was van Rabobank. Rabobank dat hier gewoon op een keurige zevende plek gaat eindigen in dit veld. En nauwelijks. Tijdverlies, 12 seconden slechts. Dat is eigenlijk een beetje, horen ze dan bij de top 7, want daarachter daar vallen de gaten. Hier komt Gilbert met zijn gele trui aan. Terwijl bij ons de monitor weer eraf gaat. Maar daar zien we hem echt binnenkomen. Philippe Gilbert, die keurig in ieder geval hier over de streep komt. En dan weten we dat hij zijn gele trui definitief kwijt is geraakt. Dat de ploegentijdrit gewonnen wordt door de ploeg van Garmin. Dat hebben ze één keer eerder gedaan in het bestaan van deze ploeg. Toen heeft nog Garmin Slipstream dat wonnen ze in 2008. De ploegentijdrit in Palermo in de Giro d'Italia. Maar goed, dat doet er allemaal niet zoveel toe. Tiende tijd voor Omega Pharma Lotto op 39 seconden. Van de ploeg van Tor Husshoff. Nog even die ploegentijdrit. Dus Garmin op 1. BMC op 2. 4 seconden. Sky op 3. 4 seconden. Leo Park, de ploeg van de slekjes. 5 seconden op de vierde plek. Dan HTC Highroad op 5 seconden. Met Tony Maarten onder andere. Dan Radiocheck, Leibheimer, 10 seconden en Rabobank Robert Geesink op 12 seconden en ik zei al, daarna valt een gat hoor. het gat met uh, Saxo Bank het gat met Astana. 28 seconden met Saxo Bank. 32 seconden met Astana dan kijken we nog verder naar beneden. Liquigas op 57 seconden van Garmin. Dat betekent dat Contador, Fino Kurov, Kreuziger, Basso en ook Katusha met Carpets dat die flinke klappen krijgen in deze ploegen tijdrit. Voor de rest zijn de verschillen beperkt Kijken we naar het uh, klassement. Het uh, klassement om de gele trui. Husoft uh, die staat uh, op uh, de eerste plek. Thor Husoft. En op de tweede plek zagen we daar uh, David Miller staan. En dan weten we in ieder geval dat Thor Husoft zo meteen dus op het podium kan gaan staan. Om zich in elk geval uh, te laten kronen tot uh, de beste man uh, voorlopig in het uh, klassement. Miller dus op twee. Evans op drie. Thomas Gerain, Thomas de man in de witte trui. Die rijdt dat uh, morgen ook weer op de vierde plek. Gerdeman vijf. Frank Slek op de zesde plaats. Fabian Cancellara zevende bij Boasolhagen achtste. Quinziato negende. Andy Slek tiende. Kijk ik verder naar beneden zie ik nog geen Nederlanders bij de eerste twintig staan. Maar in ieder geval weet Robert Geesink en de andere mannen van Rabobank dat ze het vandaag prima hebben gedaan. En dat Robert Geesink kansrijk blijft voor een hoge plek in het klassement. Het Vierhouten. Wij kijken even rustig verder en zien inderdaad die ploegentijdrit... zien dan uh, in de eerste tien van de algemeen klasse... met minder de vier seconden uh, van elkaar. En die slek staat, uh, staat tiende, zag ik even in de gauwerheid. Um, Geesink staat natuurlijk ook gewoon in de buurt in dat opzicht. Doenie, kan je eigenlijk zeggen dat van die grote namen... Uh, ja, komt dat door andermaal maar nu wel een wat verwachter klapje? krijgt? Ja, de, eigenlijk uh, ook wat betreft Jurre van den Broek. He. We rijden allemaal ja. voor de gele trui van... Uh, maar het eigenlijk ging de ploegtijd het ging gewoon puur om de klasse en Dat is Jure van den Broek van Lotto. Die vorig jaar gewoon vijfde werd in de toer En die verliest ook gewoon op opgeving 27 seconden. Dus dat zijn wel belangrijke secondes voor, uh, voor Robert en voor de Raabank. Dat ze ten opzichte van een paar concurrenten toch echt wel tijdwinst boeken. En dan behoorlijk tijdwinst. Terwijl ze wat, wat ze verliezen is heel beperkt. Hè? Dat is vier seconden, vijf seconden op een aantal favorieten. Dus ik denk dat uh, de Raabank een hele geslaagde dag achter de rug heeft. Zevende geslaagde dag, secondes beperkt. We gaan er straks na half zes rustig over verder praten. Parijs is nog ver. Ik passe du temps dans les nuages, à m'inventer de voyages...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 La Parc des Anges maakt plaats voor Gerhard de Droot in het Waarde stadion. Hey, Holland scoort, Nederland scoort, ja zeker. Paumen, Maartje Paumen, de tweede strafcorner in de tweede helft. Nederland begon als een furie aan die tweede helft. Nederland uh, begon uh, goed gemotiveerd, zoals ik het zei. Ze wilden gewoon wat laten zien. En ze weten dat een tweede helft tegen Argentinië, dat hebben ze van de week laten zien... in die wedstrijd die ze met 2-1 wonnen, dat die tweede helft de basis was voor die 2-1 overwinning. Een uitstekende tweede helft, een uh, geconcentreerde tweede helft. En het begin is uitstekend. De tweede strafcorner al binnen vijf minuten en die tweede was raak. Maartje Paumen, zij scoorde haar tweede voor vandaag. En Nederland staat op 2, Argentinië op drie. En Nederland blijft duwen, Nederland blijft aanvallen. Nederland blijft op jacht en gaat op jacht naar die gelijkmaker. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna half 6. hier is Mark Visser met hoofdpunten. Drie topmensen van chemiepak in Moerdijk zijn opnieuw aangehouden... nu op verdenking van brandstichting. Uit verhoorden is gebleken dat er vermoedelijk zo roekeloos is gehandeld... dat er sprake kan zijn van opzettelijke brandstichting, zegt het OM... De partij van de verdreven Thaise premier Taksin heeft bij de verkiezingen van vandaag vrijwel zeker de absolute meerderheid gehaald. Na het tellen van ruim 90% van de stemmen kan de partij rekenen op 260 van de 500 parlementszetels. Regerend premier Abisid heeft zijn nederlaag erkend.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 Eigenaar van Pepper.nl is RTL en het bedrijf verzekert zijn leden dat buitenstaanders niet kunnen inloggen op een account. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer. Mijn Oeberg. Vanavond en vannacht is het in het noordoosten nog overwegend bewolkt, maar daar dookelt het ook niet heel erg veel af, tot zo'n 12 graden. In de midden en zuiden van het land zijn er veel meer opklaringen. Lokaal kan er ook een ondiepe mistbank ontstaan en daar ligt de minimumtemperatuur op zo'n 8 graden. Nou, morgen in de loop van de dag lost de bewolking in het noordoosten van het land langzaam op. is dus af en toe wat zon te zien, wordt het zo'n 18 graden. In het midden en het zuiden is het een stukje warmer, 21 graden en ook veel meer zon te zien. Dinsdag wordt ook een zonnige dag met maar weinig wind. En vanaf woensdag dan heeft u waarschijnlijk de paraplu weer nodig. ANWB Verkeersinformatie. Door wegwerkzaamheden op de A2 Amsterdam Den Bosch staat tussen Maarsen en Nieuwegein een file van 9 kilometer. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Hilversum, de A1 en de A27. Ook door wegwerkzaamheden op de A67 Venlo Eindhoven tussen Velden en Knopend 2 kilometer. Zijn Denijs natuurlijk. Met zondag ben ik de hele dag weer bij Gio Lippens. De rook is opgetrokken, de teams zijn binnen, de klassementen zijn gemaakt. En wat zijn zo'n beetje de belangrijkste conclusies? De belangrijkste conclusies zijn dat uh, in ieder geval uh, Thor Husshoff die gele trui kan aantrekken. Dat weten we wel en dat van de mensenrenners. Cadell Evans de beste zaak heeft gedaan. Hij staat op 1 seconde op de derde plek. Want als we even verder kijken tot zover we zojuist uh, in de gauwigheid uh, gekomen zijn. Dan zien we dus Evans op de derde plek staan. Frank Sleck op de zesde plek. Tiende Andy Sleck Vier seconden staan zij achter Thor Husshoff. En dan uh, gaan we verder naar beneden. Wiggins doet natuurlijk mee. Vier seconden achter uh, uh, uh, Husoft. Dan Tony Martin 5 seconden. TJ van Garderen in 5 seconden. Andy Kleuden, in 10 seconden. Net als Horner en Leipheimer. En Brajkovic. En dan Geesink, beste Nederlander. ...op de 25e plek op 12 seconden. Alle andere favorieten staan dus achter Robert Geesink. Komt dat door uiteraard. De achterstand nu al anderhalve minuut ruim. Maar ook Jurgen van den Broek die staat gewoon achter Robert Geesink. Het scheelt niet veel hoor. Het scheelt 27 seconden. Maar toch, het telt wel even mee. Alexander Vinokourov, 20 seconden achter Geesink. Basso, 35 seconden achter Robert Geesink. Koenigo, ook een eindje achter Robert Geesink. En zo kun je nog wel even doorgaan. Nee, als je echt Echt het lijstje maakt van de klassementsrenners die we straks in de bergen gaan verwachten. Dan staat Robert Geesink er gewoon prima voor. Dus is het voor hem zaak om uh, straks uh, gewoon uitstekend deze eerste toerweek door te komen. Dan komen we in het centraal massief. Dan gaat het natuurlijk ook nog allemaal niet gebeuren. Maar hij moet zorgen dat hij heel blijft voordat we de Pyreneeën ingaan. En dan maar goed meegaan iedere keer in die bergetappes. En dan gaat hij nog een heel goed uh, rijden, Robert Geesink. We kijken nog even naar de uitslag want ik was er vergeten te melden. Natuurlijk de ploeg van Rabobank deed het prima op die zevende plek, maar Vakansolijn deed ook mee. Zij eindigde uiteindelijk als twintigste en als twee na laatste. Maar ja, de verschillen, ze zijn niet groot hoor. 1 minuut en 15 seconden, slechts langzamer dan Garmin, de snelste ploeg van vandaag. Dus, de grote klappen zijn niet uitgedeeld, maar wel de eerste tikjes. Dan gaan we weer naar Wimbledon waar grote klappen leken uitgedeeld. Maar wat, hoe staat het nu met de klappen, Marcella? Nou, we naderen de eindfase. Nog altijd twee sets tegen één voor Djokovic. 4-3 leidt de Serviër. Hij heeft nu breekkansen op de service van Nadal. 0-40 de voorhand Nadal. En die valt binnen. Vlak voor de baseline in de vriendin van Novak Djokovic. Jelena staat op. Hoopt dat het terugkomt, maar we gaan eventjes naar Gerard de Groot. Nou, het stadion staat op zijn kop hier, het stadion. 8000 mensen juichen om de gelijkmaker van Nederland, om de derde treffer. Het is 3-3 en de derde was weer van Maartje Pouwen. Op schot, helemaal op schot vandaag. Nederland dus, ik zei het al, op weg naar misschien wel een verrassing. Maar het stond 3-1 achter met de rust. Het is nu 3-3 en we moeten nog 22 minuten. We gaan weer even naar Marcella. Breek kansen voor Djokovic, vertelde je. Ja, nog steeds twee. Het is 15.40. De rally is aan de gang. Lange rally. De crosscourt van Nadal. De cross van uh, Djokovic. Die staat in het veld voor de baseline. Heeft het initiatief. Kan hij het afmaken. Hij zoekt naar de opening, maar durft niet. Oei, en dan de fout van uh, Rafael Nadal. Sloeg wel een paar fouten, hoor. Begon met een dubbele fout. Zijn eerste in de wedstrijd. En dat betekent dat uh, Novak Djokovic nu breekt... En een 5-3 voorsprong krijgt in de vierde set. Ja, en met een twee sets uh, tegen één voorsprong mag hij dus nu gaan serveren voor de Wimbledon-titel. Novak Djokovic, morgen de nu nieuwe nummer 1 van de wereld. Dat is al zeker, ongeacht de uitkomst. Dan passeert hij Nadal. Ja, en hoe mooi zou het zijn voor hem als hij dat uh, ja, kan bevestigen, kan uh, laten zien met een Wimbledon-titel. Het zou dan zijn eerste zijn. Hij heeft twee Grand Slams. Twee keer won hij de Australië. Open. 2008 en nu in 2011. Hij is de man van dit jaar. heeft slechts één wedstrijdje verloren. Halve finale tegen Federer op Roland Garros. 47 wedstrijden won hij. En nu serveert hij voor de winst in de Wimbledon Final. Begint tegen Nadal, maar mist een redelijk makkelijke voorhand. die voorhand die wat minder is geworden naarmate de wedstrijd voortduurt. Komt dus op 0-15... En het zou hem ook niet verbazen als Nandaal nog een keertje terugkomt. We hebben veel breaks gezien in deze wedstrijd. Dat is ook wel een beetje te verwachten met deze twee sterke reteneerders. Twee mannen die in principe weinig fouten maken. Sterk vanaf de baseline. En eh, niet altijd direct met de service scoren. Maar kan Djokovic dat nu wel doen? Hij heeft het zo hard nodig. De service gaat in, maar raakt het net. En dus krijgen we een let. Moeder van eh, Djokovic, Diana, houdt het kettingje hard in haar hand vast. Ze zijn nerveus. Want eh, hun zoon serveert voor de wimbledon titel Daar komt de service opnieuw. Die mist hij. Dan een tweede service. Dan zal het wel weer lang stuiten worden. Dat kennen we zijn in principe 25 seconden. Maar ook Nadal neemt regelmatig meer seconden de tijd tussen de punten. Tweede service is goed. Voorhand Nadal. Dubbelhandige backhand cross van Djokovic. En dan een korte bal van Nadal. Maar Djokovic durft niet. En dan een fout van Nadal. Ja, het is echt geen klassieker hoor, deze wedstrijd. Waar we allemaal ja, op gehoopt hadden en misschien wel gedacht hadden. Nou, dit gaat het worden. De nummer 1 en de nummer 2 van de wedstrijd. De eerste set was top. Uh, hoog niveau, uh, hoog tempo, lange rallies. Maar daarna een bizarre ontwikkeling. 6-1 Djokovic, 6-1 Nadal. Nu 5-3 Djokovic. En fouten van beide mannen. Het prestige in dit duel blijkt dus heel erg groot. Nou, 15 gelijk. Djokovic weer serveert. Backhand return uh, Nadal. De voorhand van Djokovic slaat hij door. Redelijk, de backhand. Ja, hij speelt niet meer zo zeker als in die eerste twee sets. Nu wel, goede voorhand. Ondiepe bal van Nadal, dubbelhandige backhand. Die komt diep. De cross van Djokovic, de voorhand van Djokovic door het midden. Ja, en Nadal mist weer. Het is niet te geloven. Daar kan toch de Spanjaard zelf ook niet blij mee zijn. Dat kennen we niet van hem. Tegen Andy Murray, ik zeg het nog maar eens. Vier sets lang maakte hij zeven onnodige fouten. Nou, dat is nu zeker het dubbele. Maar zo komt Djokovic dus op 30-15. Hij heeft nog twee puntjes nodig. Maar oh, oh, oh, wat zal dat moeilijk zijn. Als die goed serveert, als die eerste service inkomt. Misschien moet hij wel service volley spelen, want dan hoef je verder ook niet na te denken over een bal. Maar die service die moet goed. Je wil ook geen tweede service slaan in deze fase. Zeker Djokovic niet. Die daar nog wel eens een dubbele foutje tussendoor wil gooien. Een lange stuit, en dan komt hij. 30-15. Eerste service. Goed, diep. Rustig op het lichaam van Nadal. De voorhand van Djokovic. Weer een voorhand van de Serveer. Nadal speelt op C. Veel spin. Komt met de voorhand langs de lijn. Nu, het is geen winnaar, maar wel een. Een goede bal. Goed genoeg in ieder geval om de fout af te dwingen bij Novak Djokovic. De Spaanse bank staat. Hij heeft iedereen meegenomen. Zelfs om Miguel, de oud-prof-voetballer van Barcelona. En het nationale team. En nu staat het 30 gelijk. Nou ja, wat gaat het worden? Zeg het maar. Matchpoint wordt het breakpoint voor Nadal. Er is geen pij op te trekken. Deze mannen die voor de... 27ste keer tegenover elkaar staan. 16-11 in het voordeel van Nadal. Maar vier keer won Djokovic dit jaar. En dus zit hij een beetje in de kop van de Spanjaard. Die heeft het moeilijk tegen de Servië. Daar komt hij. Service volley. Ja, precies. Dat moet hij doen. Niet nadenken. Eerste service in. Oplopen. Backhand volley cross afmaken. En dan is het championship point 40-30. Matchpoint dus voor Novak Djokovic. Zijn coach, Marian Vaida staat. Een man die toch veel heeft gedaan aan de carrière van Novak Djokovic. Zes, zeven jaar zijn ze nu samen. Uh, zelf een goede tennisser geweest, de Sloaak. Zo ergens in de mid-30 gestaan. Een aantal toernooien gewonnen. Weet dus waar hij over praat. Alleen Grand Slam heeft hij natuurlijk nooit gewonnen. Djokovic kan nu zijn derde Grand Slam winnen. Als hij goed serveert, als hij dit punt maakt. 40-30. Het lange stuiten is weer begonnen. Nou, hoeveel zou het zijn? 15, 16 keer. Daar komt hij. De eerste service. Djokovic naar Nadal. back and return van de Spanjaard. Voorhand cross. Die is goed. Nadal retoneert de bal uit. En dus wint Novak Djokovic. De Wimbledon-finale van de titelverdediger Rafael Nadal. En dat is toch eigenlijk wel verrassend. Vooral de manier waarop. Want het is een uh, eigenlijk straight-forward overwinning. Vier sets. Maar hij was de betere. Hij speelde de perfecte wedstrijd. De eerste twee sets. En het is natuurlijk ook mooi dat het klopt. Hij staat morgen als nieuwe nummer 1 op de ATP Wereldranglijst. En nu ja, de handen voor de ogen, een vreugde bij de familie en uh, het traantje zal toch dadelijk wel komen. Hij kust nog even het gras, want dit is zijn eerste Wimbledon-titel. En dat is natuurlijk ook voor hem, ja, ongeacht die twee Australian Open-titels, dit is het toernooi waar het telt. Heel Belgado staat nu waarschijnlijk uh, op zijn kop. Er was uh, een uurtje geleden of een paar uur geleden niemand op straat, alles en iedereen maakte zich op voor deze finale. Want uh, hij is een held in eigen land, in Servië. En hij is de man die toch de hegemonie van Rafael Nadal en Roger Federer over heeft genomen. Het begon al in Melbourne dit jaar bij de Australian Open, het toernooi dat hij won. En eigenlijk alle andere toernooien. Hij won er zeven dit jaar. Hij verloor dat ene wedstrijdje op Roland Garros toen Federer de perfecte wedstrijd op Greville speelde. Uh, dat was een klassieker. Dat was misschien wel de beste wedstrijd van het jaar. Federer hier uitgeschakeld in de kwartfinale van Flori van Tsonga. Maar we hebben een, een nieuwe ster. Een, misschien wel voor de komende jaren. Want hij is de nieuwe nummer 1. Hij is de nieuwe Wimbledon kampioen. Hij onttroont Rafael Nadal in vier sets. Nou gaan we gaan weer even hokken. Gerard, verdacht lang niks van je vernomen. Ik heb hier staan. paumen, palmen, palmen. 3-3. Ja, en we hopen op meer Pauwmer natuurlijk. Want daar moet het toch wel van gaan komen, denk ik, in die slotfase. Nog iets minder dan een kwartier te spelen. 3-3 is de stand. En Maatje Pauwmer scoorde drie treffers uit strafcorners. Nederland kreeg er 6 tot nu toe. 50 procent als je snel gerekend hebt. En dat is knap natuurlijk. En ook de volgende strafcorner zal weer dreiging betekenen... voor het doel van Argentinië. Want Pauwmer is wat dat betreft in vorm. Ook op het veld, hoor. Want ze staat rechtstreeks tegenover Eimar Vele, vele, vele keren. Dat is een prachtig duel waarin een Paume regelmatig als winnares tevoorschijn komt. En dat is toch wel verrassend tegen de beste speelster van de wereld... Luciana Eimar de aanvoerder van Argentinië. Zij scoorde één treffer Palmer 3 in deze wedstrijd... waarin er wat meer rust is gekomen op dit moment in het Nederlands team. Misschien wel een beetje geforceerd... omdat Nederland de eerste 20 minuten van deze tweede helft... 18 minuten zeg maar, heel hard heeft aangevallen, keiharde druk heeft uitgeoefend op het doel van Argentinië, dat leverde twee doelpunten op, dat leverde de gelijke stand op op dit moment, dus wat dat betreft genoeg effectiviteit uit die druk, maar nu moet Nederland een beetje terug. Argentinië kreeg zojuist een strafcorner, die leverde niets op, omdat ook in het doel van Nederland ene Joyce Sombroek staat, nou ene, zeg maar gerust Joyce Sombroek, want ze hield die bal er schitterend uit met een snelle reactie, waardoor Argentinië niet kon tegenscoren uit die Strafcorner. Nog 13 minuten. En welke kant het op zal gaan, Het is op dit moment absoluut niet te zeggen. Als het aan het publiek ligt, natuurlijk naar Nederland. Maar ik vind dat Nederland een beetje terug moet. Een beetje terug moet op dit moment in die slotfase van de wedstrijd. Ik zei het, 13 minuten nog te spelen. De stand is 3-3. En de reglementen zijn, wat dat betreft, helemaal duidelijk. Dan gaan we verlengen met een goal-de-goal. Twee keer -goal, 7,5 minuut. En dan nemen we penalty-shootouts. Geen strafballen meer, maar penalty-shootouts vanaf de 23-meterlijn. Gaat dan één speelster op de kiepstraf? Heeft 8 seconden om te te scoren. Als dat niet lukt, dan gebeurt er niks. En als het wel lukt, dan heb je in ieder geval een treffer. Dat is leuk, dat is spannend voor het publiek. 3-3 is de stand. Nederland tegen Argentinië. De finale van de Champions Trophy in een zinderend eh, Stadion. Aardvierhouten, wij keren even terug naar de ploegentijdrit. De tour, het eerste weekend van de tour. Uh, je zei het gisteren al altijd nerveus, die eerste dagen. Nou, vandaag natuurlijk iets minder nerveus uh, wat valpartijen en dergelijke zaken betreft. Maar toch, het eerste weekend zit erop. Wat, wat, wat, wat zijn. Kun je al enige conclusie trekken? De belangrijkste conclusie dat alle favorieten die zich voorbereid hebben, voorbereid hebben op de tour, de een met de uh, uitslagen, de ander met. Uh trainingskilometers op hoogte, de anderen met meerijden... en zich beperken tot uh, meerijden en absoluut geen uitslag rijden... dat ze eigenlijk allemaal daar staan waar ze moeten staan... voor het start van de Tour. En na de eerste twee dagen ook allemaal bij de eerste van het klassement al staan. Dus het, toch wel een snelle, snelle schifting onder, uh, onder de rest met de klassementsrenners. Even dan toch Contador, want uh, die zit nu op anderhalve minuut ruim, zeg maar... Uh, heeft altijd die Tour een beetje kunnen rijden... vanuit een soort mini-voorsprong weliswaar meegaan... en dan aan het slot van die bergetappes alsnog toestaan. Nu zal die vroeger moeten gaan aanvallen. Hè? Dat, dit, dit, dit betekent wel een hele ander soort Tour voor Contador. Een ander soort grote ronde dan hij gewend is... hoe hij die, die rondes zeg maar, in kan gaan zo'n tweede week. Ja, met toch uh, de perikelen van dien. Uh, de, de, de, wat we gisteren een beetje over hadden, het Toen was vandaag ook af en toe weer aanwezig. Uh, wat ik zo wel op internet tegenkwam... En, dan merk je toch gewoon dat daar uh, nog steeds wat Vrevel zit. En hij heeft dus een achterstand werk te werken. Dus hij zal echt moeten gaan aanvallen. En zich niet kunnen beperken tot uh, in het wiel blijven zitten. De komende dagen eerst eens even. Zo, uh, een gele trui verdedigen met dergelijke verschillen. Is dat überhaupt zinvol? Bijvoorbeeld voor een ploeg van Huzoft zullen ze denken. Want het, er komen wat etappes aan waar ook Huzoft wel van houdt, hè, zeg maar. Ja, de, de etappe morgen is een vrij vlakke aankomst. Daar gaan de echte, rappe sprinters doen. En Thor komt dan toch meestal iets te kort. Het moet voor hem iets lastiger zijn. Dus hij zal, hij zal ze gaan mengen. Maar dat zal dan voor uh, plaats uh, tien zijn. Of misschien dat hij ze helemaal opoffert voor Tyler Farrar. Die daar kansen heeft op een ritwinst. De dag na is weer een ander verhaal. Dat is weer hetzelfde ja. als uh, de eerste etappe. En dan kan hij zeker uh, ja, zijn slag weer slaan. En uh, zorgen dat het geld bij hem blijft. En al die klasse mens, mensen voorin zullen die dit even nu als een soort status quo normaal gesproken accepteren. De komende dagen niet al te gekke dingen willen doen. En die ploegen zullen eh, allemaal op hun eigen manier tevreden zijn. Want zo kunnen we het eigenlijk wel stellen. Er is nog niemand buiten Contador dan natuurlijk die Sanchez misschien. Maar de, van die andere mannen is er niemand die echt zal denken nou het is al gebeurd met hem. Dus iedereen heeft belang bij een soort status quo. Ja ze dus laten uh, zeker de team Garmin uh, op dit moment uh, aan de leiding uh, de komende dagen rijden. Die zullen gaan controleren. Die zijn heel erg blij met de gele trui. Het is toch weer een Amerikaans team die een gele trui in hun bezit heeft. Christian van der Velde is een kopman eh, voor de bergen. Um, weet nog niet helemaal waar die staat. laatste twee jaar uitgevallen en weinig grote rondes nog weer kunnen rijden. Maar die zal het ook blijven en die zal ook achter de hand gehouden worden voor een kopman. Maar ze gaan zeker deze trui verdedigen. De Tour eh, wordt opener dan ooit, zeiden sommige mensen. Duidt het er een beetje op, die eerste dagen, dat we inderdaad... Dat... Want we, we kunnen heel veel namen noemen, hè, nog? Ja, het zit mooi bij elkaar. Vier seconden, plaats tien. Frank Sleek anders Sleek hebben het er eigenlijk nog nooit zo goed voorgestaan uh, aan het begin van een Tour. kwamen meestal al, na een proloog al op veertig uh, seconden te staan... Vanuit, vanaf het uh, Contador of, of een uh, Armstrong of noem maar op. En op dit moment staan ze gewoon bij de eerste tien met z'n tweeën. Dus ik denk dat zij heel goed uitgangspunt hebben. En dat de rest van de favorieten een beetje omheen hangt. Buiten, ja. buiten ons, uh, gele mannetje van vroeger. Buiten komt het door. Kortom, een uh, eigenlijk uh, lekker weekend om uit te zien... naar drie hele mooie weken. Zo is dat. Nou, dat gaan wij zeker doen. Radio to the France, a chance to relax Hang around my surroundings Watching on the sand's boundaries Couldn't stop myself to ask a rim shouldn't know where she's been Hunters hè, met Jan Akkerman erbij nog heel lang geleden Russian Spy and I we gaan het nieuws uh, straks een heel klein beetje uit, uh, vooruit schuiven. Want wij gaan het slot uh, van de reguliere speeltijd van de finale... om de Champions League in Amstelveen helemaal uitzenden. Mocht het tot een verlenging komen, zeg ik u vast... dan hoort u dat daarna natuurlijk in het Radio 1-journaal. En zo nodig de shootouts outs nog, want Gerard Groot blijft wel op zijn post. Die gaan we dan bij de VPRO uitzenden. Maak maakt Gerard dat ook eens een keertje mee in zijn leven. Uh, maar eerst, Gerard, ga jij gewoon voor onze reguliere tijd volmaken. 3-3. En de VPRO ook natuurlijk, hè? Ja. ja. ja nog 5 uh, minuten en uh, 26 seconden. 3-3 is de stand. En dat is knap wat Nederland gedaan heeft. Het leek over en uit uh, in de rust toen het uh, 3-1 was uh, voor Argentinië. Nadat Nederland in de eerste helft toch eigenlijk wel een klein beetje werd weggespeeld door, door een heel gemotiveerd, heel goed spelend Argentinië. Kwam Nederland enorm goed uh, uit de rust uh, tevoorschijn. Ze kwamen al binnen een paar minuten terug uit de kleedkamer. We zeiden tegen elkaar, nou die Max Kaldas heeft niet veel woorden nodig gehad. Die heeft waarschijnlijk geroepen. Dat was helemaal pet, dames. Dat was helemaal niets wat jullie in de eerste helft hebben laten zien. Dat moet gewoon anders in de tweede helft. Nou, dat anders, dat is het zeker geworden. Het is 3-3 geworden. Maartje Paume, gelukkig goed op schot bij de strafcorners, Maar er waren ook Legio andere kansen voor Nederland in de cirkel van Argentinië. Met name de eerste 20 minuten was het Nederland dat hier Argentinië volledig van zich afzette. Van de mat speelde bijna af en toe. En dat leverde twee strafcorners op van Maartje Paume, die gelukkig heel goed op schot is natuurlijk. Want uit Zes strafcorners en drie raakschieten. Dat is een prachtig percentage in een finale van een groot toernooi. Van een belangrijk toernooi. Want dan heb je niet de minste keeper tegenover je. En Nederland is nu achter in de verdediging. In balbezit. Met nog vier minuten te spelen. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of ze nog lef hebben om aan te gaan vallen. Of dat ze zeggen van nou, we hebben in ieder geval die, die verlenging uit het vuur gesleept. De verlenging van de finale van de Champions Trophy. En dan gaan we in de verlenging weer een andere wedstrijd spelen. Een nieuwe wedstrijd spelen met een golden goal. En dan gaan we kijken of dat lukt. En anders krijgen we de shootouts. Dat is ook wel eens aardig om dat mee te maken. En gaat, maar je moet dan natuurlijk achterin gaan oppassen dat Argentinië niet gaat profiteren. Luciana Amar, zij is de aanvoerster van Argentinië. En zij voert het team aan natuurlijk. Maar ze is ook onzeker geworden. Praat veel op dit moment in deze fase van de wedstrijd. Ageert tegen de scheidsrechter, ageert tegen de Nederlandse speelsters. En dat betekent dat Argentinië lang, lang niet zeker is van zijn zaak. Dat de wereldkampioenen op buigen of barsten staan. Dat het moeizaam gaat en dat Nederland weer in de aanval gaat. Via ja, de linkerflank is Claire Verhaag. Die daar in de hoek van het veld staat. En de bal niet mee kan krijgen. Dat betekent dat Nederland de bal weer. Moet afgeven aan Argentinië. En dan laten we op het middenveld laten we helemaal uh, die uh, Soledad Garcia vrijlopen. Wordt ze opzij gezet door Maatje Pauwme Die ook uh, buiten die doelpunten die ze maakt. Een uitstekende wedstrijd speelt in het uh, centrum van het Nederlandse ploeg. Ze staat daar uh, te spelen als uh, Janneke Schopman misschien wel in haar goede dagen. Ze neemt die rol langzamerhand over. Het ging allemaal wat moeizaam in het begin van uh, de wedstrijd. Maar nu gaat het uitstekend. En is uh, Pauwme de echte aanvoerder. Nederland de kans hoog over. Kans voor die... Sierkse van der Heuvel. Bal hoog over het doel van Argentinië. Aangeraakt door een Argentijnse stick. Corner voor Nederland. 2 minuut, 45 te spelen. 3-3 is de stand. En Nederland helemaal, allemaal voor het doel van Argentinië. Waar alle Argentijnse vrouwen rondom de cirkel staan. Vele in de cirkel. Want ze hebben, ik zei het al, ze weten het allemaal niet meer zeker. Maar, uh, en maar onderschept daar uitstekend. Uh, komt daar uh, niet uh, voorbij uh, de Nederlandse speelsters. En de, pakt de bal daar uh, niet goed op. Dus het uh, Sabine Mol die de bal daar. Maar uh, Wat moet ik zeggen? En maar de voet dwars zet. Maar ze heeft inmiddels de bal weer te pakken. En maar. Wordt de bal gespeeld in de richting van, ja, van wie eigenlijk? Van niemand. En uh, gaat Nederland weer uitverdedigen. Naar de klok kijken. Dat doet nu Max Caldas, De coach uh, van Nederland. Die nu gaat zwaaien. Gaat kijken wat er moet gebeuren. En zegt. Nou jongens. Niet al te aanvallend gaan spelen in die slotfase. Kaldas is blij met een uh, verlenging hier natuurlijk, dat denk ik. En ik vind het, uh, vind het logisch als je ziet hoe Nederland uh, matig speelde in die eerste helft... en in de tweede helft hier uitstekend is teruggekomen, op 3-3 is gekomen. Dan is er ook een moment dat je het even wat rustiger aan moet gaan doen. Dat je niet uh, te veel moet willen, want dan valt achterin het uh, gat ineens... en dan zijn die snelle Argentijnen die de hele tweede helft alleen maar hebben kunnen verdedigen... die zijn er als de kippen bij om uh, George uh, Sombroek, de kiepster van Nederland, onder druk te zetten anderhalve minuut te spelen. En Nederland, ja, Nederland doet het rustig aan. Houdt de bal achterin. Dwarspelend uh, tussen uh, Bos, Willemijn Bos en uh, Maartje Pauwmer. Nu gaat Bos over de middenlijn op rechts. Verre paas. dat is een uitstekende paas. In de richting van Agliotti krijgt hem niet goed mee. En achter uh, Agliotti liep daar ook nog uh, Claire Verhagen... die de bal uh, niet kreeg uiteindelijk. En Nederland weer uh, moet gaan afwachten wat Argentinië gaat verzinnen. Het lijkt wel of beide ploegen op dit moment met nog één minuut te spelen... bedenken van, nou jongens, laten we het nu maar af gaan sluiten op de... 3-3, die twee keer 35 minuten. Daar is kei en kei voor gevochten. Met een uh, eerste helft voor Argentinië en een tweede helft voor Nederland. En dan gaan we in de verlenging uitmaken wie hier de Champions Trophy in Amstelveen gaat winnen. 3-3 is de stand met Claire Verhagen aan de bal. Op rechts. Komt ze er langs? Komt ze er langs? Komt er langs in de, rit, in de cirkel. En nu kijken of Nederland de strafcorner kan pakken. Dat uh, lukt niet, dat lukt nog niet. Want de vrije slag is voor Nederland met nog te spelen. 35 seconden. Nu die corner pakken. Dan mag je in ieder geval die strafcorner nemen. Komt uh, Nederland in de cirkel. Cirkel. Wordt de bal weggespeeld in de verdediging van Argentinië... en wordt die rustig bij de hoekvlag neergelegd door een van de Argentijnse speelsters. Die houdt hem bij zich, dat bekende spelletje, dat kennen we wel. 20 seconden te spelen, de vrije slag voor Nederland. Laatste mogelijkheid, laatste mogelijkheid voor Nederland. In de cirkel gekomen, niet gekomen. Nee, de vrije slag blijft voor Nederland. En het is heel Argentinië met zijn elven nu, in de cirkel. En daar is bijna niet doorheen te komen. Dat lukt ook niet. Het publiek telt af. Vier seconden nog te spelen. Het is gebeurd, ja zeker. Het wordt verlengen hier bij de finale van de Champions Trophy. Nederland, Argentinië. 3-1 was het met de rust voor Argentinië. Maar Nederland komt uitstekend terug. 3-3 en dwingen de verlenging af. En hoe dat zal gaan, ik zei het u al straks in het Radio 1-journaal. We zijn iets verlaat, want het is nu bijna zes uur. Maar we krijgen er sterk. en dan krijgt u het uitgebreide Radio 1-journaal. En daarna de VPRO en het hockey. We blijven erbij op Radio 1. Adama! Zuid-Soedan.